10 uur. NPO Radio 1 met Karl-Johan de Zwart. Politiek analist Kees Boonman voegt zich bij het gezelschap aan tafel... voor het Mediaforum. Met spraakmaker van de dag Rutger Brechtman en Vrij Nederland hoofdredacteur Wart Wijndels... hebben we het straks over ja, waarheidsvinding in Syrië. Nu eerst het NOS-journaal met Dorald Megens. De Nederlandse zorgautoriteit moet voor 1 januari bepalen... welke verpleeghuizen het beste presteren. Die instellingen gaan als norm dienen voor de rest...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 Cohen heeft haar 130.000 dollar gegeven... om niks te zeggen over haar seksuele relatie met Trump. Die betaling is gedaan enkele weken voor de verkiezingsdag. En dat kan dus opgevat worden als een campagnebijdrage om Donald Trump te helpen. Want dat zijgeld was natuurlijk bedoeld... om lastig nieuws uit de kranten en de media te houden. De FBI kreeg een huiszoekingsbevel van Mueller. Volgens Trump is er sprake van een heksenjacht. Hij noemt het handelen van Mueller een schandaal. Thuisbezorgd.nl gaat restaurants aanpakken die bestelkosten doorberekenen aan klanten. Aangesloten restaurants betalen commissie aan de bestelsite. site. Sommigen vinden die commissie te hoog en berekenen die door aan de klant. En dat is volgens Thuisbezorgd niet de bedoeling.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 Oudere bond Anbo komt met een speciale vacaturesite voor 45-plussers. Volgens de bond komen werkloze 45-plussers nog altijd moeilijk aan een baan... maar zijn werkgevers juist wel op zoek naar oudere werknemers. Premier Rutte heeft tijdens zijn bezoeken aan China opgeroepen... tot eerlijke handel en geen handelsbarrières. Hij reageerde daarmee op de dreigende handelsoorlog... tussen de Verenigde Staten en China. Beide landen willen importheffingen invoeren op elkaars producten... en dat dreigt uit de hand te lopen... Rutte deed zijn oproep in een toespraak tijdens een economisch congres van Aziatische landen. I call on you, our Asian friends and partners, to reaffirm our collective interest in free and fair trade and a free and fair multilateral trade system. Later vandaag praat Rutte met de Chinese president Xi Jinping.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 Het weer veel bewolking, maar af en toe ook zon. Later kunnen een paar stevige regenbuien vallen, soms met onweer. En het wordt 16 tot 21 graden. Ook morgen is het wisselvallig met in het zuiden de meeste buien. Daar ben je weer, Helene Geest van de ANWB. Goedemorgen. Goedemorgen, ja, maar het valt reuze mee. De meeste files zijn nu wel opgelost. Wel veel verdraging is er nog op de A20-hoek van Holland-Gouda... tussen Rotterdam-Delshaven en Knoopend-Terburgseplein. Daar is de vertraging namelijk nog meer dan, een, eh, dan 20 minuten. Er is een ongeluk gebeurd, er zijn twee rijstroken dicht. En op de A27 van Breda naar Utrecht... ook nog een vrij lange file tussen knopend gorkum en Lexmond. Daar staat nog 6 kilometer.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 En de media. Met nog altijd Bart Wijndels, hoofdredacteur van Vrij Nederland en Kees Boonman politiek journalist en commentator van het Radio1-programma Nieuwsweekend van uh, Omroep Max. Kees, voor jou mediamoment richten we de blik. Ja, je zou haast zeggen bij hoge uitzondering op Hongarije. Ja, Orban. Ja, ja, ik schrik al bij hoge uitzondering. Want ja. dat is precies het probleem. Dat was een grapje. Als er een, uh, ja, nee, die indruk had ik ook, ik moest even over nadenken. Als er in Amerika een tak afbreekt, dan uh, schakelen we live over. En uh, wij kijken veel te weinig naar uh, Europa. En er gebeurt in Europa heel erg veel. En dat vele is gewoon bijvoorbeeld uh, het verkiezen van uh, Victor Orban. Die hoort tot de uh, uh, christendemocratische familie. De familie van Sybrand Buma, die in het kabinet zit. De familie van Juncker. De Grote Man en Tusk uh, in uh, Brussel. En dat is een uh, toch wel half zo niet helemaal autoritaire uh, premier. Mm -hmm. Die niks van migranten moet hebben. En heel veel Hongaren zijn het daar hartstikke mee eens. Uh, legt ook beperkingen op uh, uh, ten aanzien van de pers. En wij praten natuurlijk veel ook over een land wat eruit wil. Uit de Europese Unie, Groot-Brittannië. Mm -hmm. Maar zo langzamerhand wordt het ook wel tijd om te kijken wie er nog in zitten. En of we daar niet veel meer last van hebben. Namelijk Hongarije en ook dat zijn he hele rare, wat uh, extremistische landen... die vooral het begrip rechtsstaat en uh, uh, het Europese ideaal... Een, andere, ja, een ander karakter geven. En dat wordt wel een van de grootste onderwerpen de komende maanden. Ook richting Europese verkiezingen. Ja, Maar tot op heden uh, zou je kunnen zeggen een beetje een blinde vlek. Ja, het is een blinde vlek ook van de journalistiek. Het is een ja. blinde vlek van de politiek deels. En uh, het moment is ook wel gekomen om eens een keer aan die christendemocratische familie, de Europese Volkspartij, te vragen. Uh, wordt het dus niet eens tijd daar iets krasser over te praten, over dat uh, lid Victor Orbán? Uh, hij werd juist gisteren nog door de fractievoorzitter in het Europees parlement, uh, Manfred Weber, uh, ruimhartig gefeliciteerd met zijn overwinning. En een felicitatie is leuk als je wint, maar een felicitatie is het niet voor Europa. Nee. Goed, we gaan dan toch met jou goed. Nu naar die brekende tak. Want ja, vanmorgen Amerika. werd bekend, ja precies Oké, okay, het uh, mapje Amerika even pakken. Pak hem er even bij. Het is een flink mapje. Uh, vanmorgen werd namelijk bekend dat de FBI een inval heeft gedaan op het kantoor van Michael Cohen. Uh, de advocaat van president Trump. Er wordt onder meer gezocht naar bewijs voor betalingen... aan pornoactrice en stripper Stormy Daniels. Waarmee Trump een uh, affaire zou hebben gehad. Nou, Trump zou Trump niet zijn als hij uh, die inval een totale heksenjacht zou noemen. Een schandaal. En op de vraag uh, of hij hoofdaanklager Muller gaat ontslaan... zegt hij, ja, veel mensen hebben gezegd dat ik hem moet ontslaan. Wart, um, wat betekent dit nou? Wat moeten we hiermee? <laughs> nou ja... <laughs> Dit is, uh, ik ben een enorm groot liefhebber van de Twitterfeed van Guus Valk. De correspondent van NRC in Amerika. Uh, die tweet minstens één keer per week van... Wat is dit nu weer? <laughs> dit is nog erger dan alles wat er tot nu toe gebeurd is. En um, ik weet niet of je het woord struikelhul kent van Kees van Kooten. Nou, dat is een, uh, een benaming voor als je struikelt over een steen en dan... ...dreig je te vallen en dan ga je maar rennen... Oh ja. om, ...om te verhullen dat je aan het vallen bent. Ja, en dan kijk je, je even op je horloge, toch? Alsof je in de Staten ja. al veertien maanden, zou maar zeggen... ...aan een continue struikelhul bezig is... ...om te voorkomen dat ze vallen. Aan de andere kant kun je ook zeggen... ...nee, goed, uh, doet een beetje denken aan Bill Clinton, dit. Ja. Door, uiteindelijk gaat het over een uh, overspelige affaire. Nou, daar word je dus niet op geïmpeacht. Nee. nee. Nou ja, nou, er zijn wel wat meer spullen meegenomen, hè? Ja, maar dat was de aanleiding toch? Ja, nou ja, waar ik me wel over verwonder. Want ik vertrouw zo langzamerhand niets en niemand meer. Wat op zich een goede. Een hele goede basis. Ja, een goede basis voor een studie. Zit je nog op Facebook wel trouwens? Nou, ik kijk naar Facebook. Ik ben een soort Facebook-gluurder. Dus ik kijk wat anderen daar doen. Ik heb wel een account, maar ik hoef niet mijn hele identiteit daar af te halen. Moet je natuurlijk wel weten wat je identiteit is, maar dat is voor een ander programma. Maar ja, nee, het valt me wel op. Ik bedoel, het, het grote nieuws is natuurlijk, uh, wat gaat Trump doen uh, uh, in Syrië? En uh, plots ja. uh, bijna, he, binnen 48 uur zou je daar een beslissing over nemen... maar binnen 48 uur is opeens het zoeklicht, het journalistieke zoek, zoeklicht verplaatst... naar uh, die mevrouw die haar diensten heeft verleend... tegen een redelijk bedrag uh, voor Trump. En wat is daar nou van waar en hoe ligt de relatie mm -hmm. met, uh, met Rusland daar ook nog bij? En uh, nou ja, ik, ik, het verbaast me dan over dat dat opeens uh, allemaal tegelijkertijd uh, gebeurt. Misschien moet je ook uh, zeggen dat niet altijd alles uh, uh, bedacht is en een strategie, zo niet een complot... maar dat toeval in Amerika inderdaad van alle dag is. Maar opvallend vond ik het wel. Ja. Zullen zullen wij... niet de eerste president zijn die met een, om een, de aandacht af te leiden... van een binnenlandse affaire iets in het buitenland gaat doen. Ja, dus dit is eigenlijk andersom. Maar in Amerika gaat op dit moment alles andersom. Het is een beproefde methode. Zullen wij dat zoeklicht dan wel even op Syrië richten nu? Want de wereld veroordeelt het land voor een vermeende gifgasaanval in Douma. De VN-veiligheidsraad kwam gisteren bijeen om erover te praten. Maar ondertussen is er nog vrij weinig duidelijk hè, wie er precies achter de aanval zit. Bijvoorbeeld, er zijn sterke vermoedens. Volgens Assad zijn het de, de rebellen. Volgens de rebellen is het Assad, of misschien zelfs wel Rusland. Ja, de vraag is wie te geloven. Voor journalisten is het in ieder geval, uh, zo blijkt, buitengewoon ingewikkeld... om antwoorden boven tafel te krijgen... Want hoe doe je aan waarheidsvinding als er amper journalisten ter plaatse zijn? Aan de telefoon uh, Sinan Kan, die als journalist en documentairemaker regelmatig naar het gebied afreist. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is volgens jou uh, op dit moment het grootste probleem als we even kijken naar de berichtgeving? Hè? Nou ja, dat hij zwaar vervuild is. Dat je op een gegeven moment ook niet meer weet uh, wat klopt er nou klopt. En iedereen heeft natuurlijk een belang. En wat je dus in, in de Syrische burgeroorlog ook ziet... dat iedereen zijn onschuld heeft verloren. En dat dat ten koste gaat van de mensen daar. En um, ik was um, uh, afgelopen zomer in, uh, in Damascus. Ook in Oost-Ghouta. Oost ja. en, uh, en, en, uh, en ik was in de, in, de, in de buurt van de wijk Jobar en Eintarma, Ghouta is eigenlijk de buitenring van Damascus... So, ...wordt dat genoemd. Dat zijn allemaal wijkjes en dorpjes... ...die tegen de stad aan zijn gegroeid. En uh, wij waren in Einterme en Jobar... ...en dat ligt dus in oost ghouta uh, En um, uh, van het Syrisch regime hadden wij... Uh, het ...eerst toestemming gekregen... ...om te filmen in die wijk. Later, toen wij voor de wijk stonden... Uh, ...werden we niet meer toegelaten... ...want de wijk was afgesloten. Nou... Op dat moment vlogen er twee uh, straaljagers over de wijk heen. Nou, dan weet je eigenlijk al wat er gaat gebeuren. Namelijk dat ze de wijk uh, hebben afgesloten uh, en uh, uh, hoogstwaarschijnlijk bombarderen of er, of er, wordt, uh, of er wordt gevochten. Um, en toen dacht ik, ja, dit, dit maakt het werken zo ingewikkeld in, in, dit, in dit gebied. Het is al moeilijk reizen in dat gebied... Verschillende groepen die in, in dat land zitten. In het noorden heb je te maken met de Koerden. Verschillende rebellengroepen die elkaar ook uit de tent uh, vechten. Ja. Je hebt uh, het Syrisch regime, je hebt de Russen. De Iraniërs zitten nog ergens uh, in, een, in een hoek. Af en toe kom, kom je nog een verdwaalde Afghaan tegen die, uh, uh, die daar ook mee vecht. Of ja. Hezbollah van Libanon. Dus het is allemaal zo ingewikkeld geworden dat het ook gewoon voor een journalist ook echt ingewikkeld is om te kijken naar wie is de bron, wat klopt er nou, uh, wat zijn de belangen. En, uh, en dat maakt het gewoon heel ingewikkeld. Ja, dus, eigenlijk daar. dus wat dat betreft is het misschien uh, het verwijt of de kritiek dat daar geen journalisten zitten... die ons dan wel op de juiste manier van nieuws kunnen voorzien. Uh, in ieder geval het goede en het betrouwbare nieuws. Dat ja. is niet gezegd uh, dat dat zo is als je daar bent. Want ja, uh, hou maar eens het overzicht, ook als je daar bent. Misschien juist nog wel moeilijker als je er middenin zit. Ja, als je er middenin zit, is, is het echt ingewikkeld. Ook omdat do, door, door die belangen en ook omdat ik vind dat iedereen min of meer zijn onschuld heeft verloren. Dus er zijn geen Kijs ja. meer. Kijk, je, je ziet natuurlijk met Assad, die bombardeert zo'n wijk. Ik bedoel, daar ga ik ook verder niet over discussiëren. Ik heb gewoon gezien ook, toen we daar stonden, dat de straaljagers overheen... Uh, vlogen, uh, Misschien uh, hebben ze het vaatbommen gegooid of, of wat dan ook. Maar de andere kant van het verhaal is dat er een rebellengroep zit die Jais al-Islam heet. Grote groep die daar zit. En die ook min of meer de burgerbevolking daar als een soort human shield gebruikt. En, uh, en die burgers die zitten daar die zitten echt vast tussen twee, twee vuren. Ja. Uh, uh, die Jais al-Islam weet hoe Assad reageert. Namelijk uh, gewelddadig en, en, en heftig. En, uh, en wat ze dan doen is dan toch niet uit, uit die wijk wegtrekken. Maar toch uh, daar zitten middenin waar ook burgers zitten. Waardoor er weer heel veel burgerslachtoffers vallen. Uh, wat zij natuurlijk ook weer... Uh, voor eigen uh, gewin, uh, propaganda, uh, belang uh, gebruiken en het, het ja, het maakt het allemaal zo ingewikkeld ja. dat je soms ook gewoon je durft soms ook geen standpunt in te nemen. Los van natuurlijk wat Assad doet natuurlijk niet goed is, ik bedoel dat kunnen we gewoon niet goed praten. Ik bedoel hij is sowieso de bron uh, van, uh, van van de ellende, maar ondertussen hebben al die andere groepen ook een beetje hun onschuld verloren, vind ja. ik. Ja, goed, maar wat zou jij dan antwoorden op de vraag: uh, zouden er meer Nederlandse journalisten naar Syrië moeten? Z wat wat schieten ja, wat we daar dan mee op? Even met jouw betoog, nu net in het uh, geheugen. Nou ja, ik denk dat we de afgelopen jaren het meeste hebben gehad aan burgerjournalisten die daar ter plekke zaten die toch al moeilijke omstandigheden uh, uh, filmpjes proberen te maken, foto's dus echt proberen vast te leggen. En ik merk ook, uh, en dat was ook in andere gebieden, dat ik daar het meeste, meeste aan heb. En natuurlijk hoop ik dat uh, ontzettend veel journalisten internationaal daar naartoe trekken en toch proberen om, uh, om, uh, om een goed verhaal te maken die ja. ook waarheidsgetrouw is. Maar het is echt niet, niet, niet gemakkelijk, want ook als je met het regime in, in Syrië meeraakt, ik bedoel, zijn laten natuurlijk ook zien wat zij graag willen laten zien. Ja. En je moet dan ook echt goed geconcentreerd en scherp blijven om te denken van, hé, hey, even kijken, wat, waar, waar leiden ze ons nu naartoe? En welk verhaal willen ze nou dat we gaan vertellen? Ja, het is, uh, het is heel ingewikkeld. Dankjewel Sinan Khan, journalist en documentairemaker en regelmatig uh, in Syrië te vinden. Um, Rutger Bregman, spraakmaker van deze dag en historicus, vind ik dan ook wel even interessant. Mm -hmm. um, is dit voor de gewone nieuwsconsument nog allemaal te volgen? Nou, ik merk ook bij mezelf, en dan zit ik ja. nog aardig bovenop als uh, nou ja, brave krantenlezer, dat je echt het overzicht verliest. Ik moest denken aan een artikel dat een tijdje geleden werd gepubliceerd door de Washington Post, inmiddels al een aantal jaar geleden. Dat had de titel, uh, iets van twintig vragen uh, die je had over het conflict in Syrië, maar die je te gênant vond om te stellen. Uh, dat artikel deed het waanzinnig en je zag dat allerlei andere media dat, dat gingen nadoen. Uh, de eerste vraag van dat artikel was, was trouwens: Wat is Syrië? <laughs> Waar ligt het? Uh, wat heel vaak journalisten aannemen, is dat nou ja, wij nieuwsconsumenten er bovenop zitten. Maar je merkt heel vaak dat het conflict is nu al zo lang gaande is. Dat heel veel mensen totaal de draad zijn. Dus naast die, die belangrijke onderzoeksjournalistiek, da, die dappere oorlogsjournalistiek, hebben we op een gegeven moment een soort van uitleggende journalistiek, bijna een soort van nou ja, geschiedschrijving nodig. Van hoe zijn we hier ook alweer verzeld geraakt. Ja. Ik merk in ieder geval dat ik daar zelf heel veel behoefte aan heb. Ja, gaat, gaat jouw historische belangstelling ook uit naar Syrië? Want het, het, is, het is geen makkelijke kost. Nee, absoluut niet. En het is uh, niet mijn. mijn mijn expertise, ik ben altijd wel gefascineerd door de vraag van... Ja, hoe, hoe kan het dat dit soort conflicten zo lang doorgaan? Hoe los je ze op? Nou ja, één ding wat de geschiedenis wel leert... is dat bommen gooien uit de lucht meestal niet zo goed werkt. Ja. Kees, vind jij het moeilijk om te bepalen... Uh, en zeker even dan in dit geval hè, met de gifgasaanval uh, nog vers in het geheugen... Uh, uh, wie, wie, wie moet je geloven? Nou, ik geloof in principe niemand. Nee. En uh, daar hadden we het al eerder over. Dat is ook de reden waarom wij als journalisten elke dag van huis komen. En, uh, maar ook ik heb bijvoorbeeld de correspondenten niet? Ook hoort. niet. Uh, ja, niet omdat ze niet goed zijn, maar omdat ze ook niet alles weten. En ze zeggen dat er ook wel vaak uh, bij. Doen wel suggesties. Ik heb gisteravond uh, naar de toespraak van uh, de uh, permanente vertegenwoordiger van Rusland geluisterd. Die heet uh, Nebenzia. En die had een heel... Uh, expose gaf hij over uh, die eerdere potentiële uh, mede door Russen geïnitieerde of Assad-geïnitieerde gifaanvallen. En die zei, ja, dit is niet bewezen, dat is niet bewezen, zus is mm -hmm. niet bewezen. Nou ja, het was op zich een aannemelijk verhaal. Uh, hoewel ik er wel grote twijfel over heb. Maar uh, nou ja, net uh, wordt ook al gezegd. Uh, door die correspondent uit die regio... dat er een uh, islamitische groep is... die zelf ook wel eens een keer dat gifgas heeft gebruikt. Ja, iedereen en, is onschuld verloren. Ja, en, ik, ik, kijk, en als er geen journalisten zijn... dat is trouwens het grootste probleem in dit tijdsgevricht. Alles is toegankelijk. We kunnen digitaal 24 uur per dag alles volgen. Live uh, is, een, uh, is een gegeven om overal bij te kunnen zijn. En toch gek genoeg worden we van alle kanten bedreigd... door valse informatie, ja. fake news, manipulatie... en zijn de plekken waar we niet terecht kunnen... en alleen maar van woordvoering afhankelijk zijn. Dit is een hele ingewikkelde zaak. En het doet mij denken aan 2012... toen zei uh, Obama, toen nog president... de uh, red line. En dat was een uh, chemische aanval van Assad. Dan ga ik ingrijpen. Ja. En dat heeft hij niet gedaan. Dat nee. werd hem verweten. En Trump, ik denk, Trump doet dat nu ook nog steeds. Hè? En Trump dreigt nu ook. Maar ja. ik denk dat die red line, die overschreden was... Uh, dat hij niet wilde aanvallen. Omdat hij toen ook niet dat bewijs had... dat echt had, voor 100 zeker. Ja. Uh, die troep had. Er is toen wel een actie geweest van dat OPCW, heeft dat wat in Den Haag zit. Dat uh, VN-instituut om die chemische wapens aan te pakken. Maar het is, het is net als met bijna dat uh, akkefietje tussen aan en in Londen, hè, met die zenuwgasaanval, ja. Bij die familie Skripal, die overigens net uit het ziekenhuis uh, zijn. Ja. Het gaat goed met ze. Ja, gaan we uh, zo. Uh, dat, die, die, uh, dat daar ook nog niet echt het bewijs van geleefd. En het gevaarlijke is dat uh, uh, Westerse landen worden meegezogen in een proces bij gebrek aan bewijsvoering... toch in iets wat ze eigenlijk niet moeten doen. Denk maar aan wat Nederland gedaan heeft in de Irakoorlog. We hadden geen informatie, we steunden het politiek. Ja. En uh, dat heeft ons uh, een hoop ellende veroorzaakt. Ja. Uh, Bart, uh, heb jij ook het idee uh, of het gevoel... dat we uh, uh, met nieuws uit het buitenland... steeds meer heen en weer gepingpongd worden als het ware? We zijn een soort balletje. Nou ja, inderdaad. Nee, Wat je net zei over dat we meegesleurd worden in iets... Uh, terwijl we niet zeker weten of het zo is. Dat is de ene kant van het verhaal. En het is heel goed om, denk ik... Te wachten op zo'n fact-finding mission van die OPCW. Maar aan de andere kant, je kan ook uh, ma 17 hoe lang is dat nu geleden? Uh, zes jaar geleden. Je kan ook blijven wachten op, uh, op uh, bewijzen en ondertussen niks doen. Dat, uh, dat is natuurlijk de, de keerzijde van die medaille. En dat is ook heel frustrerend, dus ik vind het heel lastig. Dat pingpongen is volledig waar. Uh, maar ik denk dat je, ik moet zeggen, je moet wachten op zo hard mogelijke bewijzen... Ja. En Dat is soms dus frustrerend. En maar wat dat is er we, dan zo veranderd? Dat we dat, uh, nee, dat machteloze gevoel uh, hier als nieuwsconsumenten ja, ja, hebben? Omdat we er niet uh, omdat we omdat niet we zijn. zijn. Nee, maar goed, dat hoor ik net van, uh, van die correspondent van Sinan ik... Kan uh, Dat dat niet per se een voordeel is om nou, er te zijn. Nee, ja, nee, het is vooral geen voordeel omdat het levensgevaarlijk is. En ik ga uit uh, internationaal bijvoorbeeld een correspondent uh, uh, van de BBC. Jeremy Bowen, die ik uh, briljant vind. En dan luister of lees ik naar zijn, uh, zijn analyse maar die komen ook niet echt met, met het verhaal van het is zo. En dan kan je zeggen, ja, burgersjournalistiek, maar ook daarvan is bewezen... Mm -hmm. dat die burgersjournalistiek soms ook uh, maar één kant van het verhaal is. Het belangrijkste in de journalistiek op dit ja. moment is ook het checken van nieuws. He, we, we, we zitten het net te bekijken, de NRC gisteravond... die uh, plaatsen een foto, ja. een, een afschuwelijke foto... van een kindje wat door, uh, door dat gifgas uh, is getroffen. En daar staat als onderschrift, persbureau AP, Associated Press is dat staat in voor de authenticiteit van de foto. In die situatie zijn wij beland. Dat we er niet van uitgaan dat een foto van zo'n gerenommeerd persbureau correct is. Ja. Dan moeten we er nog even extra bij zetten. Ja, die sticker moet er, er even, volgen. was EP genoeg informatie. Ja, ja. ja. ja. dus dat vind ik, vind ik uh, zorgelijk. En ik, ik hoorde uh, gisteravond geloof ik even Ben Bot, oud-minister van Buitenlandse Zaken... die toen overigens ook bij, tegen het politiek steunen uh, van Nederland van de oorlog in Irak was... dat hij zei, we moeten een beetje rustig aan doen. En ik, ik ben met Bart mm -hmm. De bewijsvoering, als ik gisteren naar die veiligheidsraadmeeting luister, het is over en weer. Hè. De een zegt dit en de ander zegt dat. Maar dat is, ja, hoe dan ook, niet echt altijd een reden om te zeggen laten we de boel dan maar plat gooien. Ja. Aanleiding dat... nog even over die foto trouwens. Ja. Uh, de aanleiding daarvoor is, om dat zo expliciet dan te benoemen, hè. dat is natuurlijk die nieuwsfoto uit Syrië die in scène bleek gezet een tijd geleden. Turkse actievoerders hadden zelf twee kinderlijkjes in een VN-zak uh, gestopt om meer aandacht te vragen. Ja, ja. Dat, is, hè, dat is hoe het is. Ja, nou ja, het is. Het, het is het, we zitten hier als een soort uh, hulpeloze observators uh, te kijken naar iets waar niemand iets aan doet. Ja. Want ik vraag me sowieso wel eens afvalt daar, überhaupt nog iets te bombarderen, Inderdaad. staat er nog wel uh, staan, uh, een muurtje uh, over. En het is voor die mensen vreselijk. Het is een, uh, een probleem wat in mijn, uh, ja, dat, dat klinkt dan uh, heel zwaar, maar uh, uh, er is hier uh, geen sprake meer van beschaving. En als je dat krakeel dan in die Veiligheidsraad hoort, dan uh, moet ik in dit geval wel de Amerikaanse permanente vertegenwoordiger citeren, die uh, een heel goed verhaal hield, retorisch, en die zei, uh, ja, er gebeurt. Dit en er gebeurt dat en er gebeurt zus. We nemen hier geen unanieme besluiten en ons leven gaat verder zoals ja. het uh, uh, altijd is. Ons, hè, hier. Nou, ja. het is daar niet te leven. Rutgebrecht man. Nou, weet je wat nou de grote ironie is? NRC kan zo'n foto plaatsen van zo'n kindje dat gestorven is bij een gifgasaanval, omdat dat eigenlijk niet zo'n gruwelijke foto is. Het kindje is nog heel. Het is niet in ja, stukken gescheurd. Nee. En wat gebeurt er al jarenlang? Weet je, ze gewoon reguliere bombardementen. En kinderen worden bij massa's in stukken gescheurd. Maar die foto's plaatsen we niet, want dan krijgen we enorme. Woede van lezers die zeggen: van ja, hier kan je me niet ja. bij mijn ontbijt mee lastigvallen. Dus ik vind het eigenlijk heel ironisch oh, dat ja, er dan, het, ja. dan meer aandacht is voor zo'n gifgasaanval. Uh -huh. Terwijl dat eigenlijk gewoon ja, beter verteerbare beelden oplevert dan de beelden die we nooit te zien krijgen. Namelijk van in stukken gescheurde mensen, kinderen, vrouwen, ja, mannen. Maar men gaat wel verder, hoor Rutger. Gisteren was er ook bij, uh, meen ik, de, in, de, in, de, in de Newsnight van de BBC. was er een reportage waarin wij gewaarschuwd waren, uh -huh. werden voor de vreselijke beelden. En ik heb bij het journaal ooit gewerkt. En als ik zie wat er uh, nu al getoond wordt, mm -hmm. in vergelijking met zoveel jaren geleden, dan uh, nou ja, zijn wij zo stilaan wel een beetje gehard. Maar het, uh, het is blijkbaar niet erg genoeg om iets te doen veroorzaken. Nee. Dat we de straat op gaan. Uh, stop de oorlog in uh, Syrië. De, ja, nou ja, zo. Ja. Uh, hebben we er nog geld voor over, Bart Wijnald? Want dat is natuurlijk toch wel, uh, om daar goede journalisten neer te zetten, gewoon. Doe, uh, hoe, uh, hoe doe je dat bij Vrij Nederland bijvoorbeeld? Je, je, waar haal je je informatie vandaan? Hoe doe je verslag van wat daar gebeurt? Het, het, is, uh, het is een prachtige ambitie van Vrij Nederland om daar ooit geld voor te hebben. Maar dat is op dit ja. moment niet het geval. Nee. Ik denk dat het uh, heel belangrijk is dat we de komende jaren als uh, ik zeg kwaliteit met journalistieke merken goed samen optrekken om te zorgen dat we daar een stevig internationaal netwerk van correspondenten in stand kunnen blijven houden. Ja. Uh, gesteund door, uh, door mensen die abonnementen nemen op die titels. Um, maar dat, is, uh, dat wordt heel lastig. Uh, de vraag is ook inderdaad in hoeverre je uh, mensen ter plaatse. je meer gaan vertellen. Ik bedoel, ik las vanmorgen de geweldige Anna van S. in, uh, de, in de Volkskrant. Ja. Zij kon op dat moment niks toevoegen. Terwijl inderdaad een burgerjournalist met een geverifieerde. Uh, ...laag eroverheen van journalisten... ...die misschien op afstand uh, die beelden beoordelen. Dat dat misschien uiteindelijk waardevoller is... ...om te gaan doen. Ja. Vanuit dat soort gebieden. Ja. Maar het ga... is ook gewoon niet te betalen hoor. Ik bedoel, als je... Als, uh, de, verzekeringen. De, verzekeringen. De, verzekeringen, ja. de verzekeringen. Het kost duizenden euro's per dag... ...om daar een cameraploeg... Uh, ...te laten filmen. Dus ja, dat, dat ja. is gewoon... Maar heel ja, als je praktisch. het echt belangrijk vindt. Nou ja, daar dus moet het je over praten. Als je het echt belangrijk vindt, dan moet je denken... ...dat is ook wel eens voorgesteld aan fondsen. En dan moet je misschien denken dat er uh, vanuit overheidswegen, oh, er zijn al mensen die daar van giezelen, uh, maar die dan fondsen beschikbaar stellen ja. om, om daar te kunnen uh, kijken. Want nu zijn het vaak uh, niks ten nadelen van mensen die daar naartoe gaan natuurlijk. Uh, soms uh, cowboys die het maar gokken ja. op eigen risico die en doen. zo hun verhaal halen. Dank jullie wel. Ik ga jullie bedanken, uh, Kees Boonman, politiek analist en Bart Wijn, als hoofdredacteur van Vrij Nederland. We had er al even over. De dochter van de Russische ex-dubbelspion Sergej Skripal heeft het ziekenhuis in Salisbury verlaten. Vorige week werd al bekend dat de 33-jarige Julia aan de beterende hand was. NOS-correspondent Tim de Wit in Londen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wanneer is ze uit het ziekenhuis ontslagen? Ja, wat we begrijpen van de BBC is dat ze gisteravond al het ziekenhuis heeft verlaten. Ze lag daar natuurlijk de afgelopen weken uh, sinds uh, die aanslag in Salisbury. De plek waar ze samen met haar vader in aanraking kwam met dat zenuwgas uh, Novichok. Uh, vijf weken in totaal heeft ze trouwens in het ziekenhuis gelegen. Waarvan ze de eerste weken kunstmatig in coma werd uh, gehouden. En je zei het al, uh, sinds vorige week horen we berichten dat het een stuk beter met haar ging. Dat ze weer bij kennis was. Dat ze ook weer in staat was om gesprekken te voeren. En wat de BBC verder meldt... is dat Julia zich op dit moment op een veilige plek zou bevinden... ergens in Groot-Brittannië... waar ze naartoe is gebracht uh, door de Britse politie. Mm -hmm. Waar ze verder kan herstellen ook. Want dat zei een verslaggever van de BBC er ook wel bij. Er is altijd nog een kans dat ze op een of andere manier... Uh, permanent last houdt van deze zenuwgasaanval. Dat ze nooit helemaal meer herstelt. Maar op welke manier of wat voor schade ze er precies aan kan overhouden... Dat is op dit moment nog niet duidelijk. Nee, dat is onduidelijk. en Wat betekent uh, uh, nou ja, dat ze het ziekenhuis heeft verlaten... nu voor het onderzoek naar de gifaanval? Nou, iedereen is natuurlijk enorm benieuwd... naar wat Julia kan verklaren. Kan ze zich iets herinneren van ja. wat er gebeurd is, hoe het gebeurd is, wie er eventueel achter kan zitten. Dat is natuurlijk, ik zei het net al, vijf weken na deze aanslag nog altijd de grote vraag. Er is nog altijd geen keihard bewijs getoond door de Britten. Was er bijvoorbeeld voor deze zenuwgasaanval al iets aan de hand? Dat Julia aanwijzing had dat er zoiets op handen was bijvoorbeeld. Dus de Britse politie en ook de Britse regering hopen natuurlijk dat zij iets meer duidelijk kan geven over wat er gebeurd is. En die informatiestrijd is nog altijd gaande tussen de Russen en de Britten. En ja. de Britten kunnen dus alles gebruiken. Uh, hopelijk dus van de Skripals. Uh, die meer in de richting van Rusland als daden wijzen. Want daar gaan de Britten natuurlijk nog steeds van uit. Ja. Uh, hoe is het met vader Sergej? Uh, daarvan, nou, naar mijn weten, uh, die is buitenlevensgevaar. Dat is het laatste wat ik heb gehoord. Hoe, heb jij nog verder nieuws daarover? Ja, dat is wat we vorige week orde. En uh, het enige wat, we, wat daar vanmorgen bij is gekomen... is dat uh, blijkt dat ook hij echt aan de beter in de hand is. Ja. Uh, ook hij is vorige week al uit zijn kunstmatige coma ontwaakt. Uh, is nog wel in het ziekenhuis op dit moment. En uh, nou ja het is toch wel interessant, uh, opmerkelijk zelfs... als je nagaat dat premier May eind maart... dus dan hebben we ongeveer 2,5 weken geleden nog zei dat uh, zowel Sergej als zijn dochter Julia uh, Skripal vermoedelijk nooit helemaal zouden herstellen van deze zenuwgasaanval. Ik denk dat ook uh, premier Medus geen rekening mee had gehouden dat deze twee echt ja. op deze manier zo snel zouden herstellen. Dus dat loopt echt een stuk beter dan verwacht. En uh, ja Sergej is natuurlijk de meest interessante bron. Hij is natuurlijk de voormalige Russische dubbelspion op ja. wie deze aanslag gericht was. Dus ook uh, de vraag is als hij ook verder zal herstellen, uh, kan hij dan ook uh, helpen aan het onderzoek en de Britten. Meer vertellen over wat er gebeurd is. En nou ja, natuurlijk willen we allemaal uiteindelijk echt weten. wat er nou precies gebeurde in Salisbury op 4 maart. Dat lijkt me duidelijk. Dankjewel, Tim de Wit vanuit Londen. <middels> Straks om tien voor half twaalf spelen we natuurlijk weer. de Nationale Nieuwsquiz. Hier alvast een hint voor vraag 20. En die luidt vanochtend. Welke artiest werd gisteren in de rechtszaal beschuldigd van stalking? <middels> oh ja. Ja, dat hoort u allemaal over een klein uur. Nu eerst het NOS-journaal met Doral Negens. Radio 1. De Nederlandse zorgautoriteit moet voor het einde van het jaar bepalen... welke verpleeghuizen het beste presteren. Die instellingen gaan als norm dienen voor de rest. Volgens minister De Jonge zijn de beste tehuizen... de instellingen die het minste geld besteden aan managers en dure gebouwen.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 En treinreizigers kunnen voortaan via een app zoeken naar beschikbare stoelen in de trein. De NS begint een proef met de zitplaatszoeker op het traject tussen Arnhem en Den Bosch. Die proef die begint vandaag. De app is een extra maatregel om de drukte in de spits het hoofd te bieden. Nu is een trein vaak aan de ene kant helemaal bezet, terwijl er aan de andere kant nog volop zitplekken zijn. Verkeersinformatie: Helene Geest. Er staat een file op de A7 van Heerenveen naar de Duitse grens bij Groningen-Helpman. Drie kilometer, de vertraging is daar 10 minuten. En op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Een kwartier vertraging voor knopen ter Brichtse Daar is de oorzaak een ongeluk, de rechte reistok is ook dicht. Ook nog een berichtje voor treinreizigers. Tussen Roosendaal en Breda rijden namelijk geen treinen door een aanrijding. Daar moet je rekening houden met extra reistijd. Carl-Johan de Zwart. Het tweede uur van Spraakmakers met spraakmaker Rutger Bregman... historicus en journalist voor De Correspondent. En met hem bespreken we ja, de grote kracht van groepsloyaliteit... of met een meer moderne term de bubbel. En royaltyverslaggever Yvonne Hoebe schuift zo meteen aan. Zij schreef een boek over vijf jaar koningin Maxima. Nu eerst De Spraakvraag. De Spraakvraag. Beste Spraakmakers. Hoe kunnen we in een aantrekkende economie mensen met een lichamelijke of psychische kwetsbaarheid helpen bij het vinden van een passende baan? Heel veel succes met de zoektocht. Hartelijke groet, Joost Hemmen. Dat is de vraag waar verslaggever Maarten Bleumers deze week mee op pad is gegaan. Maarten, gisteren konden we horen dat er 64.000 arbeidsgehandicapten werkloos zijn, maar dus wel kunnen werken. Je zou zeggen, daar moet het bedrijfsleven op duiken. Doen ze dat ook? Nou ja, dat is wel absoluut de ambitie. Er is met de overheid afgesproken om 125.000 banen in 2026 uh, erbij te hebben voor deze doelgroep. Uh, de verdeling is aan 100.000 vanuit het bedrijfsleven en 25.000 vanuit de overheid als werkgever. Naast mij Aart van der Graag, hij is commissaris. 100.000 banen uh, bij VNO, NCW en MKB LTO. En wordt wel gezien als de aanjager voor het bedrijfsleven. U moet er eigenlijk voor zorgen dat die bedrijven al die mensen aangenemen en daar plaatsen voor gaan uh, maken toch luidde u een half jaar geleden wel de noodklok... die 100.000 gaan we niet halen. Hoe hangt de vlag erbij? Ja, de vlag hangt er eigenlijk heel goed bij. Want uh, we halen de aantallen op dit moment uh, met uh, gemak. Uh, cijfers over 2017 kennen we nog niet officieel... maar dat zal rond de 30.000 gaan, uh, gaan zitten. Dat is dus zwaar boven target. Maar die waarschuwing was terecht. Omdat je op... Uh, je kan wel gaan slapen omdat het goed gaat... Maar als je de bureaucratie niet aanpakt... en als je niet zorgt dat de bestanden inzichtelijk en transparant zijn... dan ga je op enig moment vastlopen. Ja, ja vastlopen. Ja, dat woord gebruikt u wel vaker. Ja. Is, ziet u een stagnering? Want het gaat inderdaad... laten we even de cijfers noemen. Het gaat inderdaad goed. De, de markt, zeg maar, uw afdeling, ja. het bedrijfsleven... had zich ten doel gesteld uh, 14.000 uh, eind ja. 2016. 14.000 banen en had er uh, 18.000, bijna 19.000 ja. gehaald. Dus inderdaad ja. ver boven target. Ja. Um, toch ziet u een stagnering ontstaan? Nee, ja, dat is het raar. Ik zie geen stagnering, want het is in het afgelopen jaar nog beter gegaan. Het gaat zelfs sneller. Daar helpt de economie natuurlijk ook al mee. Ja. Daar helpt ook al mee dat bedrijven het steeds meer weten. Dat ze elkaar enthousiast gemaakt hebben. Maar tegelijkertijd zie ik dat de overheid als, zeg maar, dienstverlener... En dat betekent bestanden aanleveren en bedrijven bijstaan... en niet te veel lastigvallen met allerlei regelingen die overal anders zijn. Ja. Uh, uh, plus dat we op een gegeven moment ook gewoon te weinig kandidaten zouden kunnen krijgen. Ja, als je dat niet van tevoren roept... Uh -huh. uh, en in 2020 loopt het niet meer... Dan gaan ze zeggen, zie je wel, het bedrijfsleven doet het niet. Nou, het bedrijfsleven heeft veel ruimte. Zou volgens mij nog twee keer zoveel kunnen doen. Ja, dan hoor ik u eigenlijk zeggen, bedrijfsleven loopt wel overheid stagneert. Nou ja, weet je, dat is altijd zo vervelend om over de buurman te zeggen dat hij het niet zo goed doet. Nou, je moet het samen doen. En als een van ja. de partners uh, misschien ja. een tandje harder kan lopen, dan voelt dat toch een beetje fijn. De overheid heeft denk ik drie rollen in dit uh, gebeuren. Aan de ene kant moeten ze zorgen dat de bestanden zichtbaar zijn. Dat ja. zijn lagere overheden, gemeenten. Uh, uh, dan uh, uh, hef, hebben de gemeenten tegenwoordig ook door de gedecentraliseerde bevoegdheden... Uh, de mogelijkheden om allerlei subsidies en ondersteuning te geven. Wat ze allemaal een beetje anders doen. Dan hebben we natuurlijk de landelijke overheid. Die moet zorgen dat er regie is. Ja, en dan zijn ze ook nog eens een keer werkgever die zelf is. mensen in dienst moeten nemen. Een hoop gedoe hoor ik al. Hè. Hoe gaat dat nou in de praktijk? Vroeg ik mij natuurlijk af. Daarvoor ben ik langsgegaan bij Johan Meelkamp. Hij is van uh, directeur bij Salense Wegenbouw in Olst. Neemt al vanaf het begin van het bestaan van zijn bedrijf. Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst. Maar ja, inderdaad, wat u ook al zegt, al die regelgeving van de laatste tijd. Het maakt, het, het maakt het er wat hem betreft niet gemakkelijker op. Ja, die jongens die zijn de spullen aan het opladen voor de, de volgende dag. Ik voor op de bouwplaats. De overheid is onze opdrachtgever. bij ons soort werken. Dus dan moeten we mensen, dus 2%, 5% van de aannemersom is soms heel divers. moeten wij dan inzetten op onze werken. Dus zoveel procent van de arbeidskrachten ja. moeten ingevuld worden door ja. mensen met een afstand op de arbeidsmarkt? Ja, we hebben al verschillende systemen voor. 388 gemeentes. Zo zoveel systemen. Dan heb ik het nog niet over de waterschappen en uh, defensie, noem maar op. Ja, <lacht> wat betekent dat voor u dan? Heel veel werk. Heel ja? veel administratieve rompslomp. Uh, ik meen dat we op dit moment drie uh, software-systemen hebben, waar we het op in moeten vullen. En er, en er Zou komt... het zonder kunnen, zonder al die bureaucratie? Natuurlijk. Ja, we moeten elkaar eens gaan vertrouwen. Ja? Ja. Stel, u heeft mensen nodig en u zet die advertentie. Krijgt u dan genoeg aanmeldingen? Nee, nee, nee. nee. Dat is op dit moment echt een griem. Uh, hier in Twente hebben we bijvoorbeeld 30.000 werkloos, heb ik begrepen. Uh, in de WW of in de bijstand. En als we een advertentie plaatsen, is het sumier wat reageert. Het is, het is nihil. En dat is toch wel heel bijzonder. Hoe komt dat dan? Ik, ik, ik, ja, ik heb gehoord, van horen zeggen. <laughs> ik kan het zelf niet aantonen. dat ze het eigenlijk te goed hebben. En als ik ze niet heb, krijg ik wel een boete. Dus ja, dat is best wel lastig. Want, ja, maar precies. Zo werkt het. Want dan, u kunt die plaats niet invullen. omdat er gewoon mensen zich niet aanmelden. Maar omdat die plaats dan leeg blijft, krijgt u een boete. Ja, dat is in principe ja. Najager bedrijfsleven. Um, dat invullen van al die plekjes, hè. kritiek die je wel hoort... is dat het levert geen duurzame plekken op. Want het gaat om tijdelijke contracten... zodat je daarna die plek weer opnieuw in kan vullen. Dat is goed voor de cijfers. Um, is dit een duurzame oplossing? Nou, het laatste is misverstand. Het is dus zeker niet goed voor de cijfers. Het zou voor de cijfers veel beter zijn... als mensen wel langdurig in dienst uh, zijn. Want een, een, uh, een, een plaats geldt voor 25,5 uh, uur per week, ja. zeg maar, voor een, voor een jaar. Ja, kan je met vier mensen invullen... kan je ook met één man invullen. Dus ik wil ook... Levert dit hele plan meer, meer zekerheid op voor de werknemer? Op termijn wel. Ja? Uh, maar de wetgeving zit ook een beetje in de weg. Ja. Daar wil Wouter Kool meestal nou van alles aan doen. Maar je, moet voor, ja, maar je moet voor deze groep aan precies dezelfde dingen voldoen als voor andere mensen. Dat is aan de ene kant terecht. Maar ja, werkgevers willen natuurlijk geen risico's lopen. En ook uh, transitievergoedingen betalen als het een keertje moeilijker gaat. Voor u in één zin, voor het bedrijfsleven. Wat is nou de oplossing om deze grote groep mensen aan het werk te krijgen? Transparantie, transparantie en transparantie. <laughs> van het bestand en van de regelingen. Duidelijk, duidelijke taal. Dank Aard wel, van der Gagen, aanjager voor het bedrijfsleven. En dan deze hele week als afsluiten elke keer een tip door Marieke Sweens. Zij heeft last van depressies en schreef het boek... Werken als een gek, lessen voor werkgever en werknemer... over omgaan met een psychische stoornis. Mij kosten het jaren om het hardop te durven zeggen dat ik depressies heb. Bedenk je dus allereerst dat een sollicitant... die open is over zijn psychische aandoening... waarschijnlijk een lange weg heeft afgelegd... Dat iemand het gesprek daarover aangaat getuigt dus van doorzettingsvermogen, resultaatgerichtheid en moed. Focus daarop. Heb je ook een spraakvraag? Mail ons op en aan tafel hier Tracy Metz, onze huisdeskundige. Met haar gaan we het zo meteen hebben over Places of Hoop. Een tentoonstelling die op dit moment in Leeuwarden te zien is. Yvonne Hoebe is hier over haar boek Vijf jaar Koningin Maxima. En spraakmaker van de dag is Rutger Bregman. En met jou ga ik nu praten Rutger, want jij uh, bent historicus... en je schrijft voor de correspondent. En vandaag komt er een artikel van jou online over goed en fout. Mm -hmm. uh, uh, want eigenlijk staan we allemaal aan de goede kant, zo ontdekte jij. Komt het min of meer op neer, ja. ja. Hoe zit dat? Nou, er is enorm veel onderzoek natuurlijk gedaan... in de afgelopen tien jaar over de vraag van... hoe ontstaan bubbels nou eigenlijk? Nog een actuele vraag, zeker sinds Trump en Brexit. Ja. En ik stuit op een onderzoek echt fascinerend... aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Een jonge socioloog, Morris Jenovits heette die... werkte voor de Psychological Warfare Division... en had eigenlijk als taak om propaganda te ontwerpen... die nou, ervoor moest zorgen dat zoveel mogelijk... Duitsers de handdoek in de ring zouden gooien. Nou, je moet je voorstellen, 1944, de oorlog... is eigenlijk al zo'n beetje beslist, de Russen... In het oosten die idee kan ieder moment gebeuren en die geallieerde vragen zich af: waarom werkt onze propaganda niet? En wat die jonge socioloog gaat doen, is allemaal uh, krijgsgevangenen interviewen van de weermacht en vraagt ze: waarom vechten jullie door? Ja. en de standaardtheorie op dat moment is: uh, ja, die, die naties die zijn gewoon totaal gehersenspoeld, uh, of misschien weten ze niet uh, dat ze de oorlog gaan verliezen, maar ja, het zijn eigenlijk vooral een soort van monsterlijke orks... die gewoon doorvechten tot het laatste moment. Mm -hmm. En waar de achter achterkomt in al die gesprekken... is dat die soldaten eigenlijk maar voor één ding vechten. Elke keer geeft ze hetzelfde antwoord. Namelijk kameraadschap. Mm. Dus ze willen hun vrienden niet in de steek laten. En dat is elke keer wat hij wat vindt. Nou, dus sindsdien, in de decennia ja, na, heel veel ander onderzoek gedaan dat dat bevestigt. Dat vaak in legers, ook van de vijanden die wij als, als gruwelijk zien, kameraadschap een hele belangrijke rol speelt. Ja. En wij kunnen ons dat niet voorstellen, omdat we gewoon decennia zijn gehersenspoeld door allerlei Hollywood-films. Eh, waarin we nou ja, de geallieerde helden zien, de Band of Brothers. Ja. En dan nou ja, de naties. Maar ja, heel vaak is het juist dat on onze vijanden, onze tegenstanders of ze nu nou ja, bij GroenLinks zitten, of bij Forum voor Democratie... of oh, bij DENK, of weet ja. ik veel wat allemaal... Ja, die lijken toch vaak verdraaid veel op ons. Maar het en. feit dat, uh, hè, dat je dan in die bubbel zit... Uh, mm. en dat kameraadschap doorslaggevend is om, mm. uh, uh, nou ja, om vol te houden... en om de strijd voor te zetten... dat wil niet zeggen dat je voor de goede zaak vecht natuurlijk. Nee, dat wil niet per se dat zeggen. Maar nee. wel dat je denkt. Dus een heel mooi parallel is hier het laatste onderzoek naar terrorisme... Dus heel vaak nemen we aan bijvoorbeeld dat als we kijken naar een, een afschuwelijke partij als IS: van nou ja, de mensen die daar als jihadist naartoe zijn gegaan, die zullen wel ook weer volkomen gehersenspoeld zijn, geradicaliseerd. Nou, een tijdje geleden lekte 4000 vragenlijsten uit... die IS had afgenomen ja. bij Europese jihadisten. En de overgrote meerderheid gaf aan nauwelijks kennis te hebben van de islam. Sommigen uh, hadden nog het boekje Koran voor Dummies in hun rugzak mee. Uh, wat blijkt dan de factor te zijn? Ook weer die kameraadschap, die vriendschap... van kleine groepjes van mensen die in een bubbel zitten... en elkaar gek maken. Ja, dus helemaal niet het religieuze fanatisme. Misschien wel de factor het zoeken naar identiteit, die, nou, wordt, die het is, dan wel wordt genoemd. Het is een soort van... Een Janneke of een kleutervisie eh, van de islam. Maar het is vooral de. Die, die, die, die radicaliserende factor van het kameraadschap dat belangrijk is. Waarom, ja. waarom vind ik dit zelf nog zo belangrijk? Mm -hmm. Als je begrijpt hoe de vijand, of het nou een terrorist is, of een fascist is, of weet ik veel wat allemaal. Als je begrijpt hoe die functioneert, kan je hem ook veel beter bestrijden. Dat is precies wat er gebeurde in de Tweede Wereldoorlog. De propaganda van de geallieerden werd veel effectiever op het moment dat ze begrepen van... oh, die Duitsers die vechten eigenlijk vooral voor hun kameraden. Ja. Ze gingen andere propaganda ontwerpen. Ja, ik hoor ook opeens die helikopter van Billy Joel uh, naderen. Good Night Saigon, ken je dat nummer? Zeker. We will Go down together. Ja. Yeah. Nou ja, en dat, dat, dat is vaak juist als het gaat over. Nou ja, de moeilijkste conflicten, als de bubbels echt tegenover ontstaan... dan hebben we heel snel geneigd om... Nou, ik noem het zelf altijd een beetje het Lord of the Rings wereldbeeld. Dus wij zijn de goeie, wij zijn team Frodo. Ja. <laughs> en de anderen zijn uh, ja, dat zijn de orks, die zijn bezeten. Uh, maar vaak ga je daar de wereld niet beter van begrijpen. Nee, uh, uh, maar uh, begrijpen is één ding. Uh, mm -hmm. En het uh, als verklaring kameraadschap aanvoeren uh, voor, de, uh, uh, voor het fanatisme... Uh, is een ander ding. Maar ja. Maar ja, wat moet je daar dan mee? Want het blijft natuurlijk uh, zo dat je het kwaad moet bestrijden. Maar ja, nou ja, hier is altijd de valkuil. Ik heb dat zelf heel vaak meegemaakt. Dat als je zegt, we moeten de vijand of nou terroristen zijn of weet ik veel wat begrijpen. Dan ja. krijg je altijd als verwijt, oh je hebt begrip voor ze. Nee, dat zijn echt twee verschillende dingen. Begrijpen en begrip hebben voor mm -hmm. iemand zijn echt verschillende dingen. Sterker nog, ik denk dat je ook veel moet proberen om uh, allerlei verschrikkelijke fenomenen goed te begrijpen. Omdat je ze anders ook niet goed kan bestrijden. Kijk bijvoorbeeld, uh, nou ja, naar het laatste onderzoek wat we hebben over contraterrorisme, van hoe... hoe deradicaliseer je naar nou het beste. Ja. ja, er is gewoon heel veel onderzoek gedaan. We hebben in Nederland Beatrice de Graaf, die elke keer daarop heeft gewezen, van ja, hoe hysterischer je jezelf doet, en je praat over dingen als oorlog tegen terrorisme en al die repressie en militairen op straat, hoe groter de kans op aanslagen wordt. Misschien is dat politiek niet comfortabel, voor sommige mensen om dat te horen. Maar het is wel wat, wat aan wetenschappelijk onderzoek uitwijst. Maar is dan, uh, hoe meer lawaai je maakt, hè, en hoe groter je, je angst uit, en uh, ook de repressieve maatregelen aankondigt, bevestigt je daarmee als het ware dan... Het beeld van wat de mensen in de bubbel die hebben. Die ja, die versterk precies, je daar alleen maar mee. Precies, ja. Ja. En dat moet je onterregelen eigenlijk. Dat is, uh, dat is de missie. Ja. Ja, maar waar moet ik dan aan denken wat een effectieve aanpak zou hè? begrijpen? Mm -hmm. Dat is belangrijk. Ja. Uh, maar wat is, dan, wat is dan effectief? De Job Cohen uh, thee drinken? Nou, dat is helemaal schatten. Maar laat ik een simpel voorbeeld noemen. Een stad, uh, Aarhus, in Denemarken. Die hadden op een gegeven moment in 2013, 2014... hadden ze ieder jaar 30, 40 mensen die als geradicaliseerde jihadist vertrokken. Mm -hmm. uh, op een gegeven moment wisten ze dat in één klap terug te brengen naar 1 à 2 per jaar. Hoe hadden ze dat gedaan? ja ik vrees toch met een heleboel thee drinken. Dus elke keer als ze signalen hadden van radicalisering... zaten politieagenten er bovenop en die zeiden van... nou, zullen we nog eens afspreken? Zullen we nog eens thee drinken? En hoe gaat het? En hoe gaat het thuis? En je ontregelt dat hele beeld wat mensen hebben van... de Deense staat, de politie is mijn vijand. Het klopt niet meer. mooi voor, parallelvoorbeeld daarbij is radicaliserende terroristen... in de jaren zeventig in Nederland van de rode jeugd. Daar hebben we toen precies hetzelfde gedaan. Elke keer, nou ja, terwijl in Duitsland had je de Rote Armee-fractie... Uh, vielen verschillende doden in Nederland gebeurde dat niet. Waarom? Omdat de Nederlandse politie weigerde het spel mee te spelen. Er was op een gegeven moment een, zelfs een, te, een terrorist van de Rode Jeugd... die zei van, ja, zo is het niet meer leuk meer. <laughs> jullie zitten elke keer ons aan het dood knuffelen. Ja. En dat is dus, ja, misschien vinden mensen dat niet... weet ik, politiek prettig of zo. Maar ik ben vooral geïnteresseerd in de vraag van... wat werkt? Hoe ja. kunnen we ons land veiliger gaan maken? Oké, okay, maar wat werkt? Uh, dan ga ik even terug naar jouw bubbelverhaal uh, van het begin. Hè? Forum voor Democratie versus GroenLinks. Mm -hmm. uh, de, de beide aanhangers van de beide partijen... zitten allemaal in hun eigen bubbel. Ja. Ja, uh, uh, en die hebben andere behoeftes. Die willen andere antwoorden krijgen op vragen die ze hebben. En andere oplossingen zien ze. Ze hebben beide het beste voor met de samenleving, mm -hmm. zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. Hoe komen we uit die impasse, uit die tegenstelling? Het eerste besef begint al dat je, je realiseert dat misschien de mensen... Nou ja, laten we zeggen, een Thierry Baudet. Ik hoor veel in mijn bubbel van Baudet, dat zal wel een narcist, narcist zijn. En dat, dat we allerlei nou ja, nare motieven aan hem toeschuiven. Um, maar misschien is het wel gewoon een, een iemand die zich oprecht zorgen maakt over Nederland... Ja. en oprecht idealen en ideeën heeft. We vinden dat vaak heel oncomfortabel om te zeggen. Want we denken: nee, dit is iemand waar ik het niet mee eens ben. Dus die zal wel nou ja, een soort van gehersenspoelde ork zijn. Uh, misschien is dat niet zo. Uh, en dat geldt natuurlijk terwijl... Nou Ja, Misschien is hij wel gehersenspoeld... maar heeft hij wel uh, naar eigen overtuiging het beste met ons voor. Precies, precies. En dat is, dat is volgens mij een heel belangrijk besef, ook in de communicatie. Er is een tijdje geleden een fascinerend onderzoek verschenen... in het tijdschrift Science... Waarin, uh, uh, wat waren ze gaan doen? Uh, ze wilden eigenlijk ervoor zorgen dat Amerikanen die negatief stonden... ten opzichte van transgenders, er iets positiever over gingen denken. Mm -hmm. Dus waren ze, wat waren die vrijwilligers gaan doen? Langs de huizen gaan om een gesprek erover te beginnen. En normaal wat er in dat kanvassen, zoals dat heet, wordt gedaan. Een beetje de PvdA-methode van er is vooral één iemand aan het woord. Je krijgt nog een roos in je handen geduwd en doei, we gaan weer. Deze methode was heel anders. Het ging heel erg om de vraag van... Um, wat vind jij eigenlijk? Heb je het zelf wel eens meegemaakt? Dat je je buitengesloten voelt? En vervolgens het gesprek sturen van... Hey, misschien geldt dat hier ook voor de transgenders. Wat is nou het interessante? Tijdschrift Science, hè, een van de beste, beste die we hebben ter wereld... Uh, bleek dat zelfs drie maanden later... nog de mensen die zo'n gesprek van slechts tien minuten hadden, hadden meegemaakt... nog steeds positiever dachten over transgenders. En ze waren zelfs immuun geworden... voor allerlei uh, nou ja, nare, fake-news-achtige aanvallen. Uh, het is een beetje alsof ze gevaccineerd waren tegen de haat. Dus een heel Simpel, oud-principe, een beetje een goed gesprek, een beetje luisteren, werkt altijd. Nou, dat vind ik hele mooie laatste woorden van dit, uh, van dit gesprek. Uh, uh, het biedt misschien wel ook nog wel inzichten en wie weet is het inderdaad zo effectief. Ik zei het al, straks praten we met Yvonne Hoebe over vijf jaar koningin Maxima. En na onze aankondiging kwam een reactie van Monica Sluiserman. Ja, mijn inmiddels 32-jarige dochter met het syndroom van Down... wilde uh, graag met haar op de foto. En of mama dat even kon regelen. In 2015 is dat gelukt in Zwolle. Leuke ontmoeting met een leuke koningin. Gevolg, een heel blij meisje. Meepraten? Gebruik hashtag Spraakmakers of volg ons op Facebook. Tracy Metz, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Journalist, vlogger met Tracy.tv... en host van je eigen live talkshow Stadslijf eh, Leven. Jij neemt ons mee naar een bijzondere tentoonstelling in Leeuwarden. Hè? Places of Hope. Places of Hope. Dat is onderdeel van Leeuwarden Culturele Hoofdstad. Ja. Een uh, keur aan uh, evenementen dit jaar. En dit is uh, deze week begonnen. Het idee van de samenstellers Maarten Haier, hoogleraar in Utrecht en Michiel van Eersel... van het bureau Nonfiction... is dat er heel veel nare uitdagingen op ons afkomen. Uh, klimaat en de woningcrisis... En de energiecrisis, wat kun je als individu daaraan doen? Wat kunnen we voor positiefs doen om zelf uh, de macht te grijpen... en voor een ommekeer te zorgen? En dat laten ze zien dat al deze uh, problemen die op ons afkomen... wicked problems, heten ze, uh, als een schop onder de kont kunnen fungeren... om ons in actie te brengen. Ja, en wat, wat zien we precies op die tentoonstelling? Ja, de, Beschrijf hem eens. De, de mooie symbolische dingen die ik zag was de energietoren. Dat is een uh, meter of vijf hoog. Uh, een grote uh, metalen kooi met onderin hout. Mm -hmm. Daarop turf, daarop kolen, daarop uh, olieblikken en helemaal bovenop zonnepanelen. Met andere woorden, in één toren is al uh, het energieverhaal van uh, sinds de middeleeuwen aangegeven. En laat ook zien dat uh, ja. we kunnen veranderen. Ja. Je ziet ook een, uh, een uh, witte fiets uit de witte fietsenplan van de Provos. Ja. En aan het einde van die gang zie je een OV-fiets. En denk je: hé, hey, de, uh, de dat delen is gewoon gewoon geworden. We kunnen veranderen. En de kiem voor dit alles, de witte fiets bijvoorbeeld ook... is in de jaren 60, 70 gelegd. Uh, maar toen was het ook de tijd... en dat is misschien wat, ja, wat minder positief... Hè? minder uh, op hoop gericht... Uh, protestbewegingen die ja. zich afzetten tegen juist ja, van Ja, heel veel uh, boosheid. Nou, we zien in onze samenleving nu ook veel boosheid. Maar ook veel ja. mensen die het voortouw nemen... om verandering te bestendigen. Uh, spandoeken tegen de Vietnamoorlog... tegen kernenergie, tegen de uh, afbraak van de binnensteden. We waren tegen een hoop dingen. Maar we konden ook heel... Kordaat optreden. Ze draaien een filmpje uit de uh, jaren 60, waar je ziet dat er enorme hoeveelheden fornuizen worden ingezameld, omdat het aardgas over Nederland werd uitgerold. En al die fornuizen moesten geschikt worden gemaakt voor het aardgas. Nou, nu zijn we uh, met de uh, moedige daad van Wiebus, uh, uh, ja. gaan we heel snel weer van het gas af. Dus we kunnen veranderen. Misschien kunnen we met dezelfde kordaatheid die transitie nog een keer bewerkstelligen. Ja, dat laatste In het verleden beha behaalde resultaten eh, bieden we wat dat betreft Geen wel. Geen garantie. Voorbeeld. We zijn flexibel. Uh, we horen al lang dat we voor een, een, een, een ommekeer staan. Hè? Uh, gaan we die ook echt meemaken? Het lijkt, het lijkt namelijk ook wel heel langzaam te gaan. Nou, ineens, ineens kunnen dingen heel snel gaan. Wie had gedacht dat wie plotseling de gaskraan zou dichtdraaien? Uh, uh, en ineens heeft iedereen het over de hybride warmtepomp en de zonnepanelen en de geothermie. Ja, allemaal dingen. Waar... Ja, daar hebben we het over, maar voordat ja. dat dan realiteit is. Dat is ook zo. Dat gaat niet uh, van vandaag op morgen. Maar er gebeurt wel een hoop. En ik dacht in dit kader, aan: um, als je terugkijkt... dan zie je soms hoe snel dingen gaan. Ik kan me nog herinneren dat er op de redactie werd gerookt. Of in het ja. vliegtuig... Of in de bioscoop. Ja. Nou, dat is nu ondenkbaar. Yvonne Hoeber zit het... volmondig ja, te, ja. te knippen. Ja. roken, dat is echt wel uh, heel opvallend... dat dat de laatste jaren gewoon niet meer gebeurt. Niemand kan het zich ook meer voorstellen... Nee, ja. dat er op een redactie uch, gerookt uch, werd. Uch, uch. Nou ja, over zaken die hard zijn gegaan. In het recente verleden zelfs, inderdaad. Toch? Dat roken, roken bedoel ja, ik ja ja dat ja. is echt heel recent. Ik heb zelf ook nog heftig gerookt, dus hm. ik ben ook <laughs> David. Maar wat ze ook laten zien is wat de individu kan doen. Dat we niet meer alles verwachten van de overheid. Dat er individuen zijn die opstaan, die zeggen: ik geloof heel erg in. Eén ding. Bijvoorbeeld Luc van Tichelen. Dat zijn de landmakers, noemen ze ze. Uh, Luc van Tichelen is bezig Ameland als zijn eigen energie te laten opwekken. Uh, Nienke Rikst-Jukema is een architecte uit het noorden. Die is bezig de duisternis terug te brengen. En van het Waddengebied een dark sky park weer te maken. Um, Klaas Sietse Spoelstra is bezig uh, de gin voor de Gutto als, uh, uh, vergeef me mijn uitspraak, kening van Egrede. Uh, de koning van de weide. Uh, Roel Posthoorn over wie ik eerder heb gesproken ja. uh, op deze plek, die heeft het initiatief genomen tot de Markerwadden. Dus die landmakers, dat zijn mensen die heel erg geloven in iets en gaan ervoor en bereiken ook veel. Ja, die pleisters of hoop, Want ik voel ook wel een soort parallel met jouw verhaal van net eigenlijk, hè? namelijk uh, niet meer denken in goed en fout, misschien het negatieve, misschien uh, nou ja, mm -hmm. iets meer naar de achtergrond mm -hmm. duwen en wat constructiever denken. Nou, wat mij enorm aanspreekt is die can-do-mentaliteit. Dus ik vind inderdaad de overschakeling van gas is een prachtig voorbeeld. Mm. En daar, de les die we daar volgens mij moeten trekken is... misschien moet je niet nou ja, alles verwachten van het individuele initiatief... van de paar mensen die in de groene bubbel zitten... en wat, wat zonnepanelen op een dak gooien. Maar we hebben toen gewoon besloten van bovenaf, de overheid, van hoppa, we gaan allemaal over het gas. En dat was, dat was in een paar jaar, als ik het wel heb, gefixt. Um, ja. Dat spreekt mij wel aan, een soort van nieuw deal-achtige mentaliteit. We staan voor een gigantische uitdaging. De rechter heeft gezegd tegen de Nederlandse staat... je moet veel meer doen om over te schakelen naar een duurzame economie. Er moeten gewoon veel ambitieuzere plannen op tafel, ko op tafel komen ja. in de komende jaren. Maar jaar. je ziet het initiatieven zijn vanuit de bevolking... die dan zulke druk leggen op de overheid, Absoluut, dat die dan ja. dus... Ja. Er, uh, er gebeurt veel meer in die wisselwerking dan tot voor kort. En zeker alles wat te maken had met uh, planning en de nationale netwerk, ja. de, uh, nutsbedrijven. Was allemaal heel erg van bovenaf naar beneden. Ja, terwijl het ook heel goed van beneden kan komen. Ja, ja zeer. Ja, net als ja. gas zelf trouwens. <laughs> <laughs> uh, uh, Tracy, je hebt het uh, nu net over die tentoonstellingen gehad. Pleasers of hoop. Yvonne Hoebe, we gaan het zo meteen hebben over koningin Maxima. En vijf jaar lang. Uh, die doet natuurlijk ook veel van dit soort tentoonstellingen. De opening daarvan, althans. Ja, dus volgens ja. mij is ze bij uh, Leeuwen. In, uh, Leeuwen onlangs nog geweest. Mm -hmm. Met de opening van het cultuurgebeuren. gebeuren. Ja. Hoogstad, ja. Ja. Uh -huh. ja. ja. En is ze daar dol op? Heb je daar, heb je daar uh, nou ja, krijg je daar een beetje Als naar een kijkje in. Je volgt haar op, op de voet natuurlijk. Ja, ze laat wel zien dat ze in ieder geval altijd heel goed voorbereid is. Dat ja. sowieso. Ze doet haar huiswerk. Ze doet haar huiswerk. En ja, ik, je merkt ook wel aan dat ze er wel plezier in hebben. Anders kan je het nooit zo overtuigend doen denk ik. Hoe ja, boek je Maxima dan? Is dat gewoon Maxima uit Koninklijk Huis. Met NL? Nee, dan? nee, dan doe je. Of Speakers Academy of zo. Nee, ja. dat, dat, dat, dat denk ik niet. Denk nee, ik niet. je doet dat uh, eerst via de nou, eerst via de burgemeester meestal. Ja. Dat je dus gaat vragen van: wij hebben een evenement bij ons. Zou dat iemand van het koninklijk huis daarbij aanwezig kunnen zijn? En dan ga je verder... Uh, nou ja, dan, dan schrijf je inderdaad uh, het hof aan. Oké, okay, we gaan gegeven. het zo uh, uitgebreid verder hebben over koningin Maxima. En wie is zij eigenlijk echt? Dag. NPO Radio 1. Dag, jevrouw. Mijn naam is Orito Aybagaba. Het is een verhaal over een onmogelijke romance. Ik vind u wonderschoon.